1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. De onderhandelingen in het katshuis gaan door... en langzaam maar zeker reageert Den Haag. Schuldenprobleem van Nederland is groot, zegt bankpresident Knot. En zeker 60 arrestaties bij stakingen in Spanje. Op veel plaatsen is het bewolkt vandaag. Heel af en toe nog wat zon te zien. Het blijft droog. Het wordt 12 graden in het noorden, 16 graden in het zuidoosten. Het staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt 12 graden en in het oosten wat regen. De dagen daarna blijven bewolkt. En dan wordt het hooguit nog maar 9 graden. We gaan weer naar Den Haag in het Katshuis. Daar wordt weer verder gepraat. Eerder was er sprake van een moeilijke fase. Ongeveer 24 uur geleden kwam dat nieuws. Maar die fase lijkt voorbij te zijn. Den Haag politiek verslaggever Joost Vullings. Ja, ze zien weer voldoende perspectief... om de komende periode tot afspraken te gaan komen... Uh, om een antwoord te geven op de problemen waar ons land voor staat. Liet de Rijksvoorlichtingsdienst ons even voor twaalfen uh, weten. En uh, de laatste zin van het bericht is... tot uh, er een akkoord bereikt is... zal er mediastilte in acht worden genomen. Nou, We krijgen dus weer te maken met de mediastilte. Maar er staat dus ook tot er een akkoord bereikt is. Nou, dat, Daar gaat wellicht enig optimisme van uit... dat men nu het vertrouwen... Heeft na de moeilijke fase van gisteren en vanochtend dat men eruit gaat komen. Maar goed, uiteindelijk moeten we dat nog uh, afwachten. De eerste reacties uh, druppelen binnen. Laten we daarna gaan luisteren. U hoort eerst Arie Slop van de ChristenUnie.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 Ja, Alexander Pechtold van D66, die natuurlijk benieuwd is... wat is er vanochtend in het katshuis gebeurd... waardoor Wilders zei, ik ga toch door. En hij vreest als, als man van een partij die graag wil hervormen... dat de hervormingen die hij graag wil, de hypotheekrente aftrek... het eerder verlagen van de pensioenleeftijd... dat die eh, zaken wellicht eh, van tafel zijn gegaan. Maar goed, we weten het niet. De mediastilte is weer ingetreden. Ook Jolande Sap vreest dat een aantal nodige hervormingen... die haar partij eh, graag ziet, dat die niet doorgaan eh, nu doorgaan doorgaan onderhandelen. We wachten natuurlijk ook nog op de reactie... van twee andere grote oppositiepartijen. Emiel Roemer van de SP. Maar die was in Rotterdam en inmiddels op de weg terug naar Den Haag. Ook opvallend, Diederik Samson de laatste dagen nooit te beroerd... om als eerste bij de microfoon te staan. Die heeft tot op heden niet gere uh, gereageerd. Hij zegt, ik reageer pas om half twee. Uh, dan begint de Tweede Kamer weer met debatteren. Dan zullen we horen wat zijn reactie is. En, en, en het zit er wellicht in dat hij een debat gaat aanvragen... over de ontstaande situatie... Maar dat hebben we nog niet gehoord, dus dat moeten we nog even... Afwachten. Joost, dat is dus eigenlijk uh, speculeren. We weten alleen, een moeilijke fase is het geweest, één of twee dagen, en, en eigenlijk meer dan dat weten we niet. Ja, we zijn van een uh, moeilijke fase naar een fase van voldoende perspectief gegaan. Ja. En wat zich uh, allemaal daar achter de scherm heeft uh, afgespeeld, ja, dat is moeilijk te achterhalen. Uh, gisteren hoorden we natuurlijk wel wat, uh, maar ook niet al te veel. En nu is de media stilte weer ingetreden, dus ik ben bang dat het heel moeilijk zal worden te achterhalen wat er de afgelopen twee dagen in het katshuis is gebeurd. Ja, ooit als die de handelingen zijn afgerond of wie weet gaat het alsnog een keer mis. Dan zullen we het wel horen. Maar de komende dagen ben ik bang dat we heel weinig gaan horen uit het Katshuis. Gewoon blijven posten met de, de nos keta Ja. Dankjewel, Joost Vullings was dat. Het is momenteel in Europa niet zo onstuimig en onrust, onrustig meer als vorig jaar. Maar er moet wel flink bezuinigd en hervormd worden om de schuldenberg minder te maken. Dan hebben we als land wel een probleem, zegt de Nederlandse Bank in het jaarverslag. De komende jaren is er te weinig economische groei om de schulden weg te werken, zegt de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Dat zal hoe dan ook lager zijn dan de groeicijfers waar we de afgelopen decennia aan gewend zijn geweest. En tegen die achtergrond ziet een tekortcijfer van bijvoorbeeld 4,5% er toch wat zorgwekkender uit... dan bijvoorbeeld tegen een achtergrond waar de economie nog 2 à 3% per jaar zou uh, groeien.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 Nou, Peter Leis heeft vanmorgen een uitgebreide verklaring voorgelezen. Het is duidelijk, hij ligt op een ramkoers met het Openbaar Ministerie. Hij heeft bekendgemaakt en eigenlijk heeft hij wat dingen laten doorschemelen eerder over. Maar hij zegt, ja, het Openbaar Ministerie heeft mij gemanipuleerd. Heeft mij gemanipuleerd om informatie achter te houden in uh, verklaringen om informatie aan te passen. En hij zegt ook dat hij voor het afleggen van verklaringen informatie juist heeft gekregen van leden van het Openbaar Ministerie en de politie. Nou, dat maakt natuurlijk allemaal wat minder betrouwbaar. Ja, en dat is toch wel redelijk weer een, een, een bom. Een onder dit proces. De aanvankelijk wilde het openbaar ministerie, de, de rechtbank wilde aanvankelijk het proces een beetje gaan afronden. 10 april zou de, de rekwisitoor beginnen, de strafreis zou komen. Nou, dat wordt allemaal weer flink uitgesteld. Hmm, maar waarom heeft hij dit gedaan? Nou, dat doet hij omdat hij eigenlijk een hele grote ruzie heeft met het team getuigenbescherming. Dus dat geheime deel van zijn deal. Na zijn uh, vrijlating moet hij in een soort programma terechtkomen. Uh, twee weken geleden heeft hij de wens bekendgemaakt. Dat uit documenten blijkt dat hij 1,4 miljoen euro meekrijgt om dat voor zichzelf te, te regelen. Dat is niet voldoende voor hem. Hij heeft aanvullende eisen gesteld. Uh, 2,3 miljoen euro extra wilde hij hebben. Nou, duidelijk is geworden dat er nu een voorschottafel ligt. Uh, wat niet zo ruimer is geworden dan aanvankelijk de, de, de, het voorstel van 1,4 miljoen. En daar is hij ontevreden over. Robert Bas, bij de bunker in Amsterdam. Dankjewel. Dit is het NOS Journaal. Het doorald meegens. De medische staf en het bestuur van het ziekenhuis in Rotterdam... hebben collectief gefaald rond de uitbraak van de multiresistente Klebsiella bacterie 2010 en 2011 was dat. En die conclusie van de commissie Lemstra uh, staat in een rapport... dat vandaag is gepresenteerd. Die commissie heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van de uitbraak. Henrik Willem Hofs, onze verslaggever, was bij de persconferentie vanochtend... bij de presentatie van dat rapport. Henrik Willem, uh, ja, wat, wat staat er in dat onderzoek? Ja, het is opnieuw een vernietigend rapport over die Klebsiella-uitbraak uh, vorig jaar 2011-2010. Het gaat over de microbiologen die geen uh, uitbraakteam hebben geformeerd, die de ernst niet uh, hebben gezien, die, de specialisten die... Uh, ja, het er eigenlijk ook niet over hadden. Het stond niet op de agenda van de vergaderingen van de medisch specialisten. De directie had meer oog voor de financiën en uh, de beeldvorming naar buiten toe van het ziekenhuis en het nieuwe ziekenhuis, de nieuwbouw. En de raad van toezicht die keek alleen maar naar de lijstjes hoe het ziekenhuis scoorde in het AD en het Elze 4 en had eigenlijk geen aandacht voor de veiligheid. Pas toen de NOS erover berichtte, mei vorig jaar, toen kwam alles in beweging.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 Ja, inmiddels zit er een nieuwe bestuursvoorzitter, Anton van der Westerlaken. Die uh, gaf nog een keer aan dat hij het heel erg vindt. Hij maakte excuses ook naar de nabestaanden toe. Maar hij kon het toch ook niet laten om te benadrukken dat er heel veel in gang is gezet. Veranderingen zijn aangebracht. En dat het nieuwe ziekenhuis, ja, eigenlijk een fantastisch ziekenhuis is. En dat schoot bij de nabestaanden in het verkeerde keelgat. Luister maar. U loopt de, het ziekenhuis veer in de hol steken. Zoals wij dat als Rotterdammers zeggen. Nou, en dat heeft alleen maar met geld te maken. Die mensen moeten hier vooral binnen blijven komen. We spreken wel over het ziek, over het oude Maasstad. Hoe het is gegaan in het oude, vieze, vuile, gore ziekenhuis. Ik kan me die pijn en verdriet bij nabestaanden goed voorstellen. Maar denken dat je mensen uh, ontslaat en dat dan die pijn opgelost is. Ja, dat was het maar zo. Dan was het overzichtelijk... voorzichtig het? Maar zou het misschien niet voor die mensen uh, de microbioloog op non-actief moeten stellen?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 Dooderschuld. door Iedereen zit te wachten. Nu komt deze commissie met een. Met een nee, uh, nou ja, met een vernietigend rapport. En, en meneer nog, loopt te zeggen dat het zo'n fantastisch ziekenhuis is en iedereen mag hier weer binnenholen. Kom maar, fijn. Ik sta tegen de mensen en nooit meer naar het Tot Totdat ze de zaken goed geregeld hebben. Een reportage vanuit Rotterdam was dat van Henrik Willem Hofs. Een gevangene in Vught heeft gisteren een hartstilstand gekregen. kort nadat hij was overgeplaatst naar een isoleercel. Tijdens die overplaatsing had hij zich hevig verzet. De toestand van de gevangenis momenteel kritiek. In de gevangenis van Vught was vannacht nog een incident met een gedetineerde. Eén van de cellen werd een prullenbak in brand gestoken. Sport. Dan vooruitblikken op het voetbal. AZ speelt vanavond in de kwartfinales van de Europa League tegen Valencia. De nummer drie van Spanje schakelde in de vorige ronde PSV uit... en is ook tegen AZ favoriet. Toch heeft ja. Hedwiges Maduro zijn ploeggenoten bij Valencia gewaarschuwd voor AZ. Ja, nou, dat is, uh, maar dat uh, bewijst eigenlijk het, het hele seizoen al hoe uh, goed ze spelen en uh, daarom staan ze ook eerste. Maar ik denk uh, dat we daardoor uh, wel gewaarschuwd moeten zijn, dat het geen gemakkelijke wedstrijd zal worden. Vooral tegen Udinese hebben ze heel goed gespeeld. Uh, dus ja, Udinese is toch ook een, een, goede, een goede ploeg uit Italië, dus uh, we zijn gewaarschuwd, ja. Ook AZ-trainer gert Verbeek ziet Valencia als de favoriet... maar hij acht zijn ploeg niet bij voorbaat kansloos. Ze kunnen volop de aanval spelen, kunnen goed verdedigen... hebben technisch vaardige spelers. Dus gewoon een hele goede opponent. En als je kijkt naar het stadion, naar de begroting...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 En niet dat af met verkeersinformatie. Ja, inderdaad. Op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidsendom en Zoeterwoude-dorp 4 kilometer. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Best en Moegestel ook 4 kilometer. John, dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten. De onderhandelingen in het Katshuis gaan door. En Den Haag reageert vanmiddag. Het schuldenprobleem van Nederland is groot, zegt bankpresident Knot. En zeker 60 mensen zijn gearresteerd bij stakingen in Spanje.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 Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met de eerste vrouwelijke predikant van de Nederlandse gereformeerde kerk, Judith Kooijman is dat. We volgen in de werkweek Hero Brinkman. Ja, het zijn spannende tijden in Den Haag, daar zal hij straks neem ik aan op reageren in zijn werkweek. En na half twee is er stand.nl en dan gaat het ook al over de laatste ontwikkelingen in politiek Den Haag. Het is goed dat de onderhandelingen in het katshuis doorgaan, dat is onze stelling. Uh, die staat nog niet zo lang op onze site, dus u kunt daar uh, naartoe gaan om te uh, reageren. Uh, naar de site dus www.stand.nl, maar uh, misschien nog veel leuker, gewoon bellen. 08. 0800-1101, dat is een gratis nummer, dus niks staat in de weg. 0800-1101, u kunt ook sms'en. 7070 dat is het sms-nummer. Kost wel 50 cent per sms. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Dubbel crisis bij de voedselbanken. Het aantal aanmeldingen stijgt dit jaar enorm... terwijl het aanbod van verse producten, zoals bijvoorbeeld aardappels... groenten, rijst en zuivel, juist slinkt. In Rotterdam gaat het aantal aanmeldingen echt door het dak. En om te voorkomen dat daar dan meer lucht dan voedsel wordt verplaatst... is er nu zelfs een stop afgekondigd. Aan de telefoon is Clara Sies, grondlegger van de Voedselbank in Nederland. Dan mevrouw Sies. Een hele goede middag. U werkt ook nog bij de Voedselbank in Rotterdam. Hoe nijpend is de situatie daar? Nou, het is werkelijk schrikbarend. Uh, wij hebben in het eerste kwartaal van dit jaar... en dat is nog niet eens helemaal uh, afgelopen... hebben wij al net zoveel nieuwe aanmeldingen binnengekregen... als over het hele jaar vorig jaar... En dat zijn er 500. En dat is een trieste gegeven op zich. En dan kunt u ze ook nog niet eens bedienen met, uh, met de nodige producten. Nee, we hebben echt voor het eerst in ons tienjarig bestaan... hebben we een aanmeldingsstop moeten doen in Rotterdam in ieder geval. Omdat we het beetje wat we binnenkrijgen... niet over nog meer pakketten kunnen gaan verdelen. Want ja, dan blijft er echt meer lucht dan eten over. Ja, en nu dan? Ja, en nu dan, uh, wij uh, roepen in ieder geval voor uh, de concrete nood uh, ja, mensen, bedrijven, scholen, kerken, weet ik veel wat op, om in ieder geval voor lokale vestigingen iets uh, bij te dragen. Uh, en daarnaast uh, ja, de roep naar Den Haag om toch alsjeblieft die deur naar de Europese Unie uh, middelen open te zetten, waarmee we een half jaar lang 25.000 pakketten per week kunnen vullen. Wat, wat, wat is dat voor regeling dan? Um, de Europese Unie heeft een, een pot uh, beschikbaar voor voedselhulp aan de allerarmsten in Europa. Uh, waaruit Nederland dus ook een essentieel deel zou kunnen binnenkrijgen aan gewoon artikelen, levensmiddelen. Uh -huh. Maar uh, onze regering uh, zegt dat dat uh, nat dan is, want uh, armoedebestrijding is, een, uh, is iets wat intern binnen de landen geregeld moet worden en geen Europese issue is. Uh, en daarop daaropvolgens zeggen ze tegen ons van ja, we hebben geen bemoeienis met jullie als voedselbank. Jullie zijn een particuliere organisatie. Mm. Heel veel sterkte met alles, maar we doen niks. Ja, en, en dus moet u nevenkopen aan de mensen die dan bij u langskomen? Dat gaat u natuurlijk ook enorm aan het hart. Nou, dat is werkelijk bizar. Ik maak me daar nog de grootste zorgen over. Dat mensen die dus nu niet bij ons terecht kunnen, uh, ja, verkeerde dingen gaan doen. Foute leningen aangaan, waardoor ze nog meer in de problemen komen. Misschien wel op uh, rooftocht gaan om toch een brood voor uh, hun kinderen op tafel te krijgen. Mm -hmm. uh, en dat, dat moeten we met z'n allen toch echt niet willen. Ja, ik, ik begrijp dat er in Amsterdam een, uh, een initiatief is om, om schoolklassen... dus uh, materiaal te laten inzamelen. Wat, wat hebt ja. u in Rotterdam bedacht? Uh, nou, in Rotterdam uh, is een initiatief gestart uh, een week geleden... Uh, onder een aantal kerken in Rotterdam-Noord... die hun kerkgangers hebben gevraagd om iedere week wat mee te nemen. Die actie loopt tot eind mei. Uh, daar worden een paar uitdelpunten uh, voorzien van wat extra middelen. Maar wij zoeken dus echt naar structurele oplossingen. Want uh, als dit zo doorgroeit ja. uh, dit jaar... dan komen we als voedselbanken zo vreselijk in een splagaat terecht... Uh, dat we het niet meer kunnen handelen. Ja. Ja, het is heel raar, de voedselbank gaat aan zijn eigen succes eronder, zou je bijna denken. Ja, een van onze twee doelstellingen, daar schieten we onszelf mee in de voet. Wij wilden heel graag iets doen tegen armoede en verspilling. Ja, dat laatste, dat... Uh, dreigt aardig te lukken, uh, terwijl het nog steeds voor 2,5 of 3 miljard euro uh, op jaarbasis de vernietiging ingaat bij de levensmiddelenproducenten. Uh, dus die, die cijfer is echt nog wel groot genoeg. Maar die plek aan tafel te vinden om met die bedrijven in overleg te gaan van mensen kunnen jullie ons niet, uh, nou al is het maar voor een honderdste uh, procent van jullie productiecijfers meenemen structureel, uh, als ondersteuning voor de voedselbanken. Dan heb je ook een mooi uh, sociaal-maatschappelijk verantwoord uh, kadertje... waarbinnen je dat kan doen. Dan zouden we structureel aan een oplossing kunnen werken met elkaar. Ja. Nou, bij deze de oproep gedaan. En uh, laat ze dan naar reageren. Het bedrijfsleven en ook de overheid in dit geval. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Klaar iets. Hartelijk dank. Oké. Okay. Terwijl in sommige kerkgemeenschappen nog steeds geen vrouw als predikant wordt geduld... heeft de vrouw altijd wel een belangrijke rol gespeeld binnen de kerk. Vandaag wordt in Museum Catharijnen in Utrecht een tentoonstelling geopend... over de vele rollen die vrouwen door de jaren heen binnen de kerk hebben vertolkt. Mijn gast vertolkt wel een hele bijzondere rol. Ik ga namelijk werklunchen met de eerste vrouwelijke predikant... van de Nederlandse gereformeerde kerk. En behalve de eerste vrouw is zij ook nog eens een keer 28 jaar oud. Wat willen we nog meer? Daar is zij dan, uh, Judith Kooijman. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, je hebt eigenlijk wel een taboe doorbroken. 28 jaar, uh, dat alleen al. Dat vrij jong, denk ik, om op de kans ja, op te staan. ik moet eerlijk bekennen dat ik al 29 ben. Tot 1000, Dat ja. dan ook nog eens een keer. Ook nog eens een keer. En de eerste vrouwelijke predikant binnen de kerkgemeenschap? Ja, ook nog een kleine correctie. Er is al een... een uh, voor mij was al Jeanette Westerkamp, die is uh, in de gevangenispredikant. Maar ik ben dan de eerste gemeentepredikant. Ja, ja. En, en hoe werd daarop gereageerd? Ja, op zich wel goed. Ja, mensen, heel veel mensen zijn enthousiast dat het eindelijk zover was. De beslissing is al in 2004 genomen dat het zou kunnen, dat het mocht. Maar het heeft lang geduurd voordat het dan eindelijk zover was. Ja. Maar jij begon dus aan je studie, terwijl het binnen jouw kerkgemeenschap... nog niet eens mocht dat een vrouw daar op de kansel stond. Dat klopt, ja. Waarom dan toch dat gedaan? Of was het juist al met het idee, ik ga dat taboe eens even doorbreken? Nee, absoluut niet. Nee, ik ben Theologie gaan studeren uit een heel ander interesse. Helemaal niet met het oog op werk in de kerk. Dus dat was toen nog niet aan de orde. Nee. Wanneer was het wel aan de orde? Wanneer dacht je ineens van, ik ga dat doen? Toen ik al afgestudeerd was, dus mijn master al had afgerond en uh, ja, wel wat, naast bij al andere baantjes die ik deed categorisatie ging geven weer in de kerk en toen uh, ontdekte ik dat ik dat toch wel heel erg mooi vond, dus echt met mijn studie iets praktisch doen, en daar ben ik langzaam je weer ingerold eigenlijk. Ja. En weer terug naar de opleiding. Maar, maar er zat niks van, van activisme in dat je, je thuis boos maakte. Van, nou, hoe kan dat nou toch? En, en ik, ga daar, dat, ik ga daar een eind aan maken. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ik ben niet zo'n uh, feminist. Ik <lacht> ben niet zo'n activist. Ik <lacht> <En> feminist ook. <lacht> um, het, een kenmerk van, van de kerkgemeenschap waar je toe behoort... is dat de Bijbel daar erg letterlijk wordt gelezen. Volgens sommige streng gelovigen staat daar ook in... dat de predikant een man hoort te zijn. Hè? Nou, er staat dat vrouwen horen te zwijgen in de gemeente. Dat bedoel ik. ja. Ja, dat, dat maakt de discussie uh, nou ja, lastig. En die blijft ook gaande, komt ook steeds weer boven. Um, maar de discussie is al voor mij gevoerd eigenlijk. Ik ben natuurlijk een uh, eindproduct van een discussie. Dat maakt het wel eens lastig, want de discussie wordt nu altijd met mij gevoerd. Ja. Terwijl ja, in onze kerkgenootschap is daar lang over nagedacht door veel mannen... Um, hoe die bijbelteksten te lezen in onze tijd. En daar komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen het lezen van de bijbel... maar ook armsopvatting, en, ja, je leest de tijd, sociologische dingen. Het, het, het probleem is complexer dan alleen die bijbelteksten. Ja. En men is ja, tot een andere interpretatie gekomen van die extreme woorden... Je kunt ook zeggen, ze hebben misschien een statement gemaakt... door jou gewoon keihard aan te stellen. Punt uit. <laughs> nou, ik weet niet of dat, het statement is natuurlijk al eerder gemaakt. Van, uh, dat het kans al open werd ja. gedaan. Nee, ja. oké, okay, dat is in het algemeen. Maar in, in, dit, in deze bewuste gemeente hebben ze gewoon gezegd... nou, we gaan, gaan voor deze vrouw. Ja, deze gemeente heeft wel gedurfd, ja. ja. De gemeente in Zeist. Ja. Hoe, um, hoe gaat dat in de praktijk? Want je zegt, ik, ik kom toch nog wel steeds dingen tegen... dat ik dat dan weer moet uitleggen. Is dat dan uh, tijdens diensten of is dat als jij mensen bezoekt? Uh, want je bezoekt ook mensen thuis, neem ik aan. Ja, dan komt het meestal niet te sprake. Nee, vaak uh, bij radio-interviews, gek <lacht> genoeg. <lacht> Vorige week nog. En uh, verder heb ik eigenlijk niet zoveel meer over die discussie. Maar in het begin, toen je er net was? Ook niet met gemeenteleden eigenlijk, vooral met de pers. Oké, okay. ja. ja. En dat is echt waar. U spreekt hier de waarheid, mevrouw? <laughs> ja, met de hand op mijn hart. <laughs> ja. Oké, okay, nou, je zou toch denken dat daar dat, dat, dat, dat in het begin toch even naar gekeken wordt. Van nou, sowieso, er komt een nieuwe, dan is het de vrouw. En dat ze daar dan toch even de kat uit de boom kijken. Nee, dat idee heb ik niet. Dat, uh, om te kijken van uh, welk voor vlees we in de kuik, kuip hebben. Misschien wel um, dat er meer gekeken werd naar hoe jong ik was. En uh, dat dat meer. Um, de vragen op ervaring Of je wat ja. ervaring hebt? Ja, ja, had ik natuurlijk niet. Dus nee. dat dat voor mensen spannender was van... oei, ze is een vrouw. Meer oei, ze had mijn kleindochter kunnen zijn. Hoe, hoe moeilijk is dat dan? Als je die, want die, dat, die ervaring, ja, je moet gewoon doen natuurlijk... en dan krijg je uiteindelijk ervaring. Je, je komt ook in moeilijke situaties tegen mensen... Die, ja, die het moeilijk hebben, die moet je helpen. Ja, daar moet ik naast staan. En uh, eigenlijk is het voor mij... net zo'n ontdekking als voor hen. Dat je ja, ongeacht je leeftijd... Uh, een goed gesprek met elkaar kunt hebben. En iets voor elkaar kunt betekenen. En dan... Uh en bij een tweede gesprek maakt het dan niet meer uit dat ik nog geen dertig ben. Dan zijn ze gewoon gewend. Ja. ja. Um, je, hoort, je hoort, dit is nu een hele discussie gaande. Hè, van, uh, bijvoorbeeld In de top van het bedrijfsleven moeten meer vrouwen... want dat zou de economische crisis niet hebben veroorzaakt. Het zijn zelfs mensen die gaan zo ver. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Doet een vrouw het anders dan een man? Ja, denk ik. Maar... Ja, dat zal wel, ja. Maar uh, ik heb nog niet echt het idee dat het heel anders is. Vroeger zei ik altijd, oh inderdaad, vroeger was ik wel feministischer... Van als, als er meer vrouwen in de kerk actief waren geweest... dan waren er nooit zoveel scheuringen geweest. Dus ik had een heel positief een lief beeld van de vrouw. Daar geloof ik niet meer zo in. Maar, um, Hoe komt dat? Nou, je moet een beetje nuanceren. Want ja, kijk, dat kunnen we natuurlijk heel hard roepen als vrouw. Want we hebben heel lang niet aan de top gestaan. Hè? Dus uh, we moeten het nog bewijzen dat wij ook tevreden kunnen bewaren. Um, ja, ik, ik heb uh, tijdens mijn jeugd en ja, mijn... mijn, mijn tienerjaren, twintig jaar altijd mannen actief gezien en die doen het allemaal zo verschillend dat ik, ik kan niet zeggen hoe een mannelijke predikant het precies doet en dus ook niet hoe een vrouwelijke predikant want ik heb alleen mezelf als referentiekader. Ja. Dus ik um, ja, ik vind het ook altijd een beetje een irritante vraag van wat hebben vrouwen beter alsof je het nog moet verdedigen dat we iets te brengen hebben, zeg maar. Nou ja, nee, dit is het is meer <lacht> zo nee, ik het is juist laten we zeggen voor mij is de vraag juist positief ingestoken dat ik merk dat in mijn eigen omgeving. We hebben een redactie die bestaat uit mannen en vrouwen. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Als je alleen maar mannen zou hebben, bij wijze van dan zou je toch een ander programma krijgen. Ja, dat is misschien waar. Dus het kan een, juist een hele positieve invloed hebben om het zo gemengd mogelijk te hebben. En dat, dat wordt over die top van het bedrijfsleven bijvoorbeeld ook gezegd. Dat kan me ook wel voorstellen. Ik merk ook wel uh, dat het in vergadering natuurlijk prettig is... als je mannen en vrouwen bij elkaar hebt zitten. Voor ja, de wisselwerking. Je vult elkaar aan en kijkt anders naar dingen. Um, maar ja, ik, ik heb natuurlijk uh, weinig collega's in mm -hmm. mijn. Ik, ben, ik sta als enige predikant in deze gemeente. Dus ik kan niet zien hoe de wisselwerking is als bij jullie in zo'n team. Nee, nee, nee. Nou, het bevalt in ieder geval goed. En de reacties zijn ook prima, dus begrijp ik. Ja. Nou, nou hartstikke goed. Uh, leuk dat je er was voor dit gesprek dan. Graag gedaan. Succes met al je werk. Um, en we, we moeten allemaal naar die tentoonstelling daar in het Katharijnenconvent in, um, in Utrecht. Want daar valt dus veel meer te zien over de rol van de vrouw binnen de kerk. U hoorde, dames en heren, Judith Kooijman. De werkweek. Deze week met Hero Brinkman. En hiermee de eerste volle werkweek als lid Brinkman van de Tweede Kamer. Ja, en in die werkweek gebeurt natuurlijk van alles daar in politieke dragen. Iedereen hield zich met name gisteren ook bezig met dat katshuis. En vandaag ook natuurlijk. Uh, toen dat allemaal gebeurde was Hero Brinkman bezig met debatteren. Hij uh, Zou voor het eerst in een debat iets anders gaan verkondigen dan zijn oude partij de PVV. Maar natuurlijk ontkomt ook lid Brinkman niet aan de politieke actualiteit. Het uh, was dus een bijzondere dag ook vandaag in Den Haag. Uh, wat voor dag dit is is, uh, nou ja, het is een spannende dag. Uh, Spannend debat gehad. Nou, voorzitter, ik ben uh, even in conclave gegaan met de heer Brinkman, de oude heer Brinkman van de PVV. Uh, uh, want lid Brinkman denkt er compleet anders over. <lacht> nou ja, ik, uh, kijk, ik, ik heb van het begin aan Helder duidelijk gemaakt, en dat ging gelukkig heel erg goed, dat ik niet meer sprak als uh, Brinkman lid van de fractie van de PVV. Maar als uh, Brinkman lid van de eenmansfractie Brinkman. En uh, gelukkig heeft iedereen dat uh, begrepen. Uh, en ik heb duidelijk uh, gemaakt waar ik voor sta. Uh, en iedereen weet ondertussen wel in deze Kamer dat ik een groot voorstander ben van voor openbaarheid van bestuur. En ik vind dan ook dat deze wet in dat opzicht heel erg goed voldoet. Uh, de onderhandelingen gaan uh, of positief of negatief ineens in een stroomversnelling. Ik doe het te ver van als je wil. Uh, we hebben uh, volgens mij om half vier de volgende afspraken op tafel staan. En uh, ik moet nog een paar telefoontjes plegen. Druk, druk, druk. Nee, Petra. Nog heel even. Ik zie 10 over 6. Dat is na het gesprek, en dat zal u niet verbazen, over het kathuistoestand. Ja. Ik nu ook vragen wat u ervan vindt. En dan mag u natuurlijk zeggen wat u wilt. En als u zegt: van, Ik wil er niks over zeggen, ook prima. Ja. Maar dan vragen we er wel even naar. Oké, okay, nou, zoiets zal het wel worden. Is <laughs> ja, is goed. Oké. Okay. Nou goed, dan spreken we u straks, het over zes. Is goed. En dan, uh, uh, dan hoort u ervan. Oké, oh, okay, dankjewel. Hoi, hoi. Doei, doei, hoi, hoi. Nou ja, ik, uh, ik word gebeld door uh, Jan en alle man. En uh, uh, uh, door iedereen die het volgt en door. Uh, eindredacteurs en journalisten en uh, ook door oud-politici... die heb ik net ook nog aan de lijn gehad. Uh, dus uh, uh, door iedereen die het een beetje volgt... en die een beetje in de inside-crowd zit van de politiek. En... Met Heer Brinkman. Als het nu knalt... <lacht> uh, ja, je bedoelt, dan moet ik heel snel beslissen wat ik ga doen, bedoel je? Ja, nou ja, dat is waar. Absoluut. Dat, is, uh, dat, dat zou vervelend zijn. Het hangt uh, heel erg vanaf uh, uh, hoe ik uh, dat inschat en, aan, en er tegenaan kijk. En of ik uh, overal rondom me heen, bij mijn aanhang, bij de mensen die me steunen... maar ook thuis de handen op elkaar krijg om, uh, om de, daarvoor te gaan. Daar hangt het uh, heel erg vanaf. Oh ja het, is, uh, nou ja, het is een nieuwe dag, uh, donderdag. Waar ben je... Oh, anders loop even naar de kluis, daar ben ik nu. Kunnen we daar even uh, wat eten, ja? All hoi hoi hoi. Nou, regel. Lekker makkelijk. Ik zeg de onderhandelingen gaan door. Dat is het laatste nieuws wat ik gehoord heb. Ik denk dat dat het, uh, het enige verstandig is wat, we, wat uh, in ieder geval deze coalitie op dit moment kan doen. Ik had het ook eerlijk gezegd wel verwacht. Ik kon me haast niet voorstellen dat uh, een van de drie en, en al helemaal niet de PVV de, de stekker eruit zou trekken. Dus... Uh, ja, we gaan een zware tijd tegemoet. Er moeten offers gebracht worden. We moeten drastische maatregelen nemen. Ik ben ook heel benieuwd waar uiteindelijk de mensen mee gaan komen met het akkoord. We zullen het zien. Maar ja, we gaan de schouders eronder zetten. ja, ik had het wel heel vervelend gevonden als we naar de stembus hadden gemoeten. Want dan heb ik wel een probleem, ja. Dat is het laatste deel van de werkweek van Hero Brink. Want morgen namelijk is het Blauwe Vrijdag hier op Radio 1. Gaat het eigenlijk alleen maar over belastingen. Uh, volgende week zanger Charlie Luske, die meespeelt in The Passion... die wordt gevolgd in zijn werkweek. Deze werkweek, de reportages, werden gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen de stelling in stand.nl. Het is goed dat de onhandelingen in het katshuis doorgaan. Bent u daarmee eens of oneens, laat het weten via de bekende kanalen. Nu eerst Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. En over die laatste ontwikkelingen rond de onderhandelingen in het Katshuis schakelen we nu over naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, wat is het laatste nieuws? Ja, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Daar zaten we nog op te wachten. Wat is zijn reactie? Laten we er naar luisteren. Ja, dat is het feit dat uh, Mark Rutte het risico uh, blijft nemen... om door te gaan op deze doodlopende weg die ik vorige week al schetste. Hij heeft geen meerderheid met wie hij onderhandelt. De onderhandelingen gaan uiterst moeizaam. Ja, op die manier uh, kun je geen maatregelen nemen die dit land verder helpen. Die banen creëren, die de groei weer herstellen...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 Ja, de berichten van gisteren waren wel degelijk dat Wilders ging weg wilde lopen... omdat hij niet wilde meewerken aan hervormingen. Uh, je zou de conclusie kunnen trekken uit het feit dat hij weer aan tafel is gaan zitten... dat hij dat nu wel wil. Ja, maar ondertussen ligt er ook nog een pakket van 18 miljard... waarin de sociale werkvoorziening wordt wegbezuinigd... waarin het passend onderwijs uh, de vloer onder de kinderen vandaan wordt gehaald... waarin het uh, bezuinigd wordt op natuur. waarin de eigen... Dat stond gisteren niet terspaan, ter discussie. Ja, maar dat staat voor mij wel ter discussie. Want dat is wat dit land uh, stagneert. Dat is wat het vertrouwen in Nederland aantast. Dat is waarom burgers bang zijn om hun geld uit te geven. Omdat ze zien wat dit kabinet aan het doen is. En dat is helaas niet gestopt. Die doodlopende weg wandelt de premier verder. Dat is het risico wat deze premier... Wil nemen. U staat weer buiten spel nu. Nou, ik sta precies op de plek waar ik tot nu toe stond in de oppositie als oppositieleider en we zullen die oppositie aanvoeren. Wat gaat u nu doen? Komt er een debat vandaag wat u betreft? Nee, de premier heeft aangegeven welk risico die wil nemen en dat is zijn verantwoordelijkheid. En Op het moment dat hij daarmee naar buiten komt met een pakket uit het kantoor, dan spreekt u hem wel weer verder. Ja, of als hij vastloopt. Ja, geen debat wat Diederik Samson van de Partij van de Arbeid betreft. We hebben ook niet van andere oppositiefractievoorzitters gehoord dat ze een debat willen. Dus het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer gewoon overgaat tot de orde van de dag en dat er in het Katshuis gewoon uh, door onderhandeld wordt. De reden waarom ze geen debat willen is waarschijnlijk dat het gewoon heel weinig zin heeft. Je loopt tegen een muur van stilzwijgen op en dan is het maar de vraag of het effectief is en of je eigenlijk niet uh, ja, jezelf een beetje verschut zet. Oké, okay, Joost Vullings in Den Haag, dank Want ook andere partijen hadden al gereageerd. En D66-leider Pechtold heeft gezegd dat hij bang is... dat VVD en CDA alsnog bereid zijn af te zien van hervormingen. Hij is benieuwd welk wisselgeld de PVV krijgt. Fractievoorzitter Sap van GroenLinks noemt de situatie labiel. Ze vindt dat de toekomst van Nederland in feite in handen is van één man... namelijk PVV-leider Geert Wilders. De ChristenUnie is blij dat er nu duidelijkheid is... en de SGP vindt het goed dat het overleg wordt voortgezet. President Knot van de Nederlandse Bank zegt dat Nederland er slechter voor staat dan andere triple E landen vanwege de hogere tekorten. Knot hoopt dat VVD, CDA en PVV zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Uitstel van bezuinigingen heeft effect op de kredietwaardigheid, zegt Knot. En er is een mortier ingeslagen vlakbij het paleis in Baghdad... waar de Arabische Liga vergadert. Het overleg gaat gewoon door, maar het is voor de Iraakse regering een tegenvaller. De top wordt voor het eerst in 20 jaar in Baghdad gehouden... en de regering wilde graag laten zien dat Irak veilig is. En tot zover het nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met een 4 op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidsendam en Zoetwarendorp een drie kilometer? Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, de spanning over de voorlopige toekomst van dit kabinet... werd eventjes voor 12 uur doorbroken. De FVD meldde dus dat de onderhandelaars nog voldoende perspectief zien... om tot een akkoord te komen. Um, zou een val ons land nog dieper in de crisis storten? Dat is een van de vragen of hadden andere partijen een kans moeten krijgen... om het land weer op orde te krijgen. Ik ga erover doorpraten met Jeroen Dijsselbloem. Die is Kamerlid en vice-fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie. We hebben net zijn uh, baas gehoord uh, met uh, de eerste reactie vanuit de PvdA-hoek. Dus dit wordt de tweede. Dag meneer Dijsselbloem, goeiemiddag. Dag, goeiemiddag. Uh, drie keuzes zijn aan het begin altijd. Hier komen ze. De onderhandelaars in het katshuis kunnen zo het theater in. Ja. Dit kabinet gaat voor nog veel grotere problemen zorgen. Ja. En ik stel mijn zomervakantie nog maar eventjes uit. Ja. Echt waar? Ja, het is ook pas maart... Ja, nou ja. Goed, ja, ja. <laughs> dus ik was sowieso nog niet van plan om mij zo'n vakantie op te nemen op dit moment. Oké, okay. goed. Nou, we gaan zo meteen doorpraten aan de hand van de, van de stelling. Uh, het is goed dat de onderhandelingen in het katshuis doorgaan is, die stelling. En we zijn ook benieuwd naar uh, de mening van onze luisteraars natuurlijk. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stamp.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met... Hekjes, standpunt. Uh, meneer Dijsselbloem, wat zegt u tegen die stelling eens of oneens? Ja, uiteraard oneens. Uh, het is allemaal tijdverlies. Uh, men klampt zich aan elkaar vast uh, als uh, drijvend uh, wrak houdt. Eigenlijk omdat ze bang zijn voor de kiezer. Maar er is geen. Men is het zeer oneens over de inhoud uh, van wat er moet gebeuren. Uh, men is blijkbaar allemaal bang om naar de kiezer te gaan. En. Uh, daar die keuze aan voor te leggen. Het gaat om hele grote keuzes. die lange jaren gaan doorwerken in Nederland. Dus we vrezen dat we echt tijd aan het verliezen zijn. Nou ja, je kan ook zeggen: gisteren leek het uh, op niks uit te lopen. En, en zouden we dus een enorme vertraging oplopen. want als er verkiezingen zouden komen. krijgen we eerst nog eens een campagne. Dus dan zijn we maanden verder. Uh, nou, ze gaan nu doorpraten. Dus uh, met, met het idee ook: dat ze haal je uit dat zinnetje van de RVD. om er gewoon uit te komen. Dat is winst, lijkt me. Ja, ze, nou ja, laten we vaststellen dat ze gewoon doorpraten. Maar u zei in de inleiding zelf al... dat het gaat om de voorlopige toekomst van dit kabinet. Het heeft gewoon geen perspectief. Uh, er is geen meerderheid. Men kan niet een stevige meerderheid achter die voorstellen krijgen... als ze er al uitkomen. En nogmaals, ze zijn het zeer oneens. He, dus Wilders begint elke keer weer over een referendum over euro of gulden, waar de andere twee het zeer mee oneens zijn. En Wilders heeft gezegd, ik wil de migratieregels nog verder aanscherpen... waar het CDA zich zeer tegenkeert. En dan heb ik het nog niet eens over de hervormingen... waar ze het totaal over oneens zijn. En ja. dat betekent gewoon dat op de hoofdbeslissingen van dit moment... hoe gaan we nou dat geld vinden, hoe gaan we de economie weer op gang uh, brengen... Uh, men er gewoon niet uit gaat komen. Maar ik hoorde uw fractievoorzitter Samson net ook uh, allerlei dingen citeren... die daar over tafel zouden zijn gegaan. Maar hoe, hoe weten we dat eigenlijk? Ik bedoel, we, we zitten toch allemaal een beetje te speculeren? Het was mediastilte de afgelopen weken. Ja, dat klopt, maar er is natuurlijk wel veel gelekt. En op het moment dat er spanning oploopt... Uh, binnen die coalitie wordt het natuurlijk ook meer gelekt. Uh, en die botsingen, als de berichten kloppen, gaan dus echt over... Ja, zijn we nou bereid, durven om een aantal verbeteringen... en veranderingen door te voeren dat in die dat woningmarkt? Zijn, dat, dat zijn VVD en, en CDA, zeg maar... Nou ja, tot nu toe is de woningmarkt, ook voor CDA en VVD... Euh, euh, hebben ze dat niet gedurfd. Mogelijk zouden ze dat nu wel durven. Wildig stijgt en ze zitten weer terug in het hok. Dus de vrees is ook gewoon dat door het toneelstuk van gisteren... Het dreigen met weglopen... Euh, een aantal veranderingen en beslissingen die echt nodig zijn voor Nederland... Euh, toch weer in de ijskast zijn gegaan. Wow. Dus ons vertrouwen in dat het het toneelstuk van gisteren tot een betere oplossing gaat leiden... is alleen maar afgenomen. Nou, nou ja, even, even, want iedereen zit daar natuurlijk ook voor zijn eigen hachje... en zijn eigen achterban voornamelijk. Dus dan kun je zeggen, dan heeft Wilders het weer meestelijk gespeeld. Dat weet ik niet of zullen we straks zien. Maar uh, ik denk dat ze er niet uitkomen... omdat het gaat echt om grote opgaven, grote beslissingen... die lang doorwerken. Uh, en dan heb je politici nodig die daarvoor durven te gaan staan. En uh, die zitten op dit moment niet bij elkaar in het katsenhuis. Een reactie op ons forum. Wat een flauwe flauwekul met die heren. Rutte met omhelzingen, klapjes op de rug. Bah, ik krijg een kippenvel van. Een grote belediging van het kiezerspubliek. Ik voel me in de maling genomen. Ik geloof dat het Arie Lop was van de ChristenUnie. Die zei, ja, het is een groot toneelspel geweest. Ik hoorde u dat woord net ook gebruiken. Ja, het is uh, theater. Uh, er schijnt een plekje te zijn op het terras... wat erg in het zicht van de camera's ligt. En daar vinden dan allerlei verbroederingstafereelen plaats. Uh, maar ondertussen uh, ja, zijn ze het zeer oneens. Het is echt een wankelijke basis. En we zijn gewoon tijd aan het verliezen. En ik geloof niet dat Nederland uh, dat uh, nou net kan gebruiken. Uh, burgers, bedrijven, consumenten hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. Zodat we onze economie weer aan het draaien kunnen krijgen... En die zekerheid wordt nu weer uh, uitgesteld. Sterker nog, de onzekerheid is sinds gisteren alleen maar toegenomen. Ja. Nou zei u net van, uh, ze zijn gewoon erg bang voor verkiezingen. Ook gezien de, de peilingen nu. Uh, maar ja, uh, bent u er klaar voor dan, de PvdA? Ja, absoluut. Um, wij hebben, uh, ik geef u op een briefje dat wij binnen een week een verkiezingsprogramma kunnen schrijven. Um, de lijst uh, is zo gemaakt. Um, ik geloof dat in de wet staat dat je minimaal uh, 44 dagen nodig hebt... Um, maar uh, dat het in ieder geval binnen 80 dagen kan. En dat betekent dat we half juni, uh, en dan neem ik het nog ruim... half juni gewoon verkiezingen kunnen houden. Ja, maar dat spreekt veel vertrouwen uit. Maar ik mag u nog even eraan herinneren dat nog niet zo lang geleden... en dan hebben we het over een paar weken... stond u heel laag in de peilingen, bijvoorbeeld... Ja, maar het is uh, altijd zaak om de peilingen in uh, opwaartse beweging te houden. Dus daar zijn <lacht> wij, ja, zo simpel is het in de politiek, daar zijn wij druk mee bezig. Um, en ik geloof dat het om zulke grote beslissingen gaat, zo ingrijpend ook in het leven van mensen, dat we de kiezer ook niet buiten de deur moeten willen houden. En er zijn angstige politici die dat wel willen. Wij zeggen de kiezer moet hierbij worden betrokken dan kunnen we daarna een regering maken wat een breed draagvlak... heel langjarige verbeteringen voor Nederland kan doorvoeren. Nou, nou Voorlopig zitten ze daar toch weer samen in dat Katshuis... En, en komen ze straks naar buiten. Even ervan uitgaande dat dat het, het, het, het, ja, het perspectief wordt. Hè? Dat ze toch met z'n drieën doorgaan op deze manier. Dan komt daar een, een plan uit. Zegt u op voorhand al de PvdA zal daar nooit aan meewerken... aan dat hele plan of aan de onderdelen daarvan? Nou, zoals u weet, wij willen niet alleen invloed hebben op het gehele plan. En dat krijgen we niet, want men komt dan bij ons misschien om op onderdelen steun te vragen. Wij willen invloed hebben op het gehele plan. Ook op de vraag wie gaat de rekening eigenlijk betalen. Maar we willen ook nog wel eens even terugkijken op de plannen die er nog liggen. Tien van de 18 miljard uh, die het kabinet al van plan was, moeten nog worden uitgevoerd. En dat gaat over de pgb's, dat gaat over passend onderwijs, dat gaat over onderwijs. Investeringen, Daar willen we gewoon invloed op hebben. Ook ja. die rekening moet nog te beïnvloeden zijn. Uh, andere partijen laten dat blijkbaar lopen. Wij niet. Uh, wij willen praten over het beleid vanaf de eerste dag dat wij verantwoordelijkheid nemen. Uh, dat betekent dat het hele pakket op tafel moet. Er ja. was in de, in de Haagse wandelgang ook nog een andere optie op tafel. Namelijk de Kunduz-coalitie -coal wordt dat genoemd. Hè. Daar zit u trouwens niet in. GroenLinks, D66, ChristenUnie. En dan samen met VVD en CDA. Hoe reëel is dat eigenlijk? Nou, ook dat is zeer wankel, want er zitten ook grote, grote meningsverschillen in. Maar ook aan die partij zal de vraag worden gesteld... betekent dan dat dan dat u akkoord gaat met alle ingrepen, alle bezuinigingen... Eh, ook op sociaal terrein, die het kabinet in die 18 miljard al heeft genomen... of het kabinet de komende tijd verder gaat uitvoeren? Wij doen dat niet, eh, dus voor ons geldt... Eh, wij willen graag na verkiezingen meedoen in een nieuwe regering... Maar dan gaat het hele beleid voor de komende jaren... dat gaat over tientallen miljarden, uh, gaat ter discussie. En dan maken we een pakket wat Nederland klaarmaakt voor de toekomst... Mm. en de rekening eerlijk verdeeld. Jolanda Sap zei in haar reactie... de toekomst van Nederland is in handen van één man. Daarmee bedoelde zij Geert Wilders. Bent u het daarmee eens? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Uh, de toekomst van Nederland is in handen van alle politici... die op dit moment in het katshuis zitten. Die allemaal zo verstandig kunnen zijn om te denken... ja, dit is een doodlopende weg. Uh, laten we hier een punt achter zetten En op zoek gaan naar een uh, breed draagvlak... voor de maatregelen die nodig zijn. Uh, dus die verantwoordelijkheid ligt ook bij het CDA... en ligt zeker ook bij de heer Rutte. Goed, uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, meneer Dijsselbloem. u blijft meeluisteren. En dan zometeen uh, vlak voor tweeën komen we graag even bij u terug... om de reacties door te nemen... Het is goed dat de onderhandelingen in het katshuis doorgaan. Dat is de stelling. Daar is nu door ruim 1300 mensen op gestemd. 57% is het eens, 43% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek hier met Chris Gulikers. Uh, allereerst had ik je graag willen zeggen: tot in zo'n zware beslissing waar die mensen voor staan, daar kun je zonder slag of zo nooit uitkomen. En punt 2, het tekort wat ze weggepoetst moeten hebben... voor Europa... dat is eigenlijk nog een tekort... wat niet op die twee jaar coalitie... wat die drie partijen nu hebben... dat is ook nog een heel goed stuk... van die vorige coalities. Mm -hmm. Die wat namelijk bij de vorige recessie... zich omdraaiden... toen wegliepen. En dat ja. was Wouter Bos. Maar goed, wat, wat, is, wat is jouw antwoord dan op die stelling? Het is goed dat de onderhandelingen in de zeker, zijn het zijn doorgaan. Zeker. Ze moeten er zeker mee doorgaan. Ja. Maar ik word wel een beetje moe... Van die linkse huilies, wat iedere keer staan te klagen. tot ze de doorlopende weg gaan. Oké, okay, dankjewel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Thijssen uit Apeldoorn. Nou, ik ben een keer goed zat met al die rechtse partijen. Wilders die maken gewoon een loopje ermee. En ik snap CDA niet dat hij daar ook niet mee kan. Want om mij eens zie ik dat geen evenal meer het CDA wil stemmen. Ik ben een P van de A en ik sta daar volkomen achter ja, van maar, de maar uw vriendinnen die bij het CDA zaten, die zeggen nu ook van... ik ga misschien toch niet meer op die partij stemmen. Nee, ja. ik, heb, ik ben ook van Christelijke Huizen. Mm -hmm. Maar ik, ik heb het ook gehad met de CDA. En ja. ik, ik voel me op het moment prima bij de vandaag. Goed zo, dank u wel. Ja, we doen niet goed zo van PvdA, van voor de duidelijkheid. Goed zo, dank voor, dit, uh, voor deze reactie. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Keulen uit de Muiden. Dames Kuller. heren. Ik hoop dat ze, wel dat ze doorgaan met deze uh, onderhandelingen. Het is altijd nog beter dan dat er nieuwe verkiezingen komen. Want we zitten toch in een beetje moeilijke economische situatie in Nederland. Ja. En, uh, maar, nieuwe... ja maar, maar Dijsselbloem zegt he, van de PvdA... maar goed, dat is zijn ja. rol ook natuurlijk. Omdat hij zegt: ja, dan komen ze straks met een plan en dat is ook een half werk. Dus dan kan je beter maar ja. gelijk nieuwe verkiezingen doen, misschien. Ja, nieuwe verkiezingen. Maar dan ben ik bang dat de, dat de toestand in Nederland gaat polariseren. He? Dat je zo'n grote tegenstellingen krijgt, links, rechts en wat dan ook. Mm -hmm. uh, je, je kan beter doorgaan met wat je nu hebt. En met al zijn voor- en tegens. Ik ben ook geen voorstander van deze regeringscombinatie. Maar je moet uh, re realistisch blijven. Ja. Uh, houden wat je hebt. In het belang van het land. In het belang van het land, ja. ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jos van der Molen. Um, ik ben het niet eens met deze stelling. Ik vind dat ze heel snel moeten stoppen met uh, praten met elkaar. En direct moeten beginnen met het vormen van nieuwe regering na verkiezing. Dit uh, kabinet dat uh, brengt ons geen goed voor het hele land niet. Het heeft geen visie, geen missie. En het werkt gewoon niks aan de toekomst uit. Dus afschieten die af. Nou ja, dat lijkt me dan weer uh, iets te ver gaan misschien. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Van der Linden. Meneer, ik uh, ben het geheel eens uh, met uh, mijn partijleider... die het uh, van harte toejuicht dat het, uh, uh, uh, uh, ja, de besprekingen toch weer doorgaan. En wie, wie is uw partijleider? Uh, van der Staaij. O oh, ja. Ja, uh, ja maar, is, want, want, die denken, maar, want die denken natuurlijk ook. We hebben nu nog een soort machtspositie. En als straks die, die oppositie aan het de, aan de, aan de, aan de bewind komt, dan hebben wij het nakijken. Nou ja, precies dat is inderdaad de ellende. Ik bedoel, kijk eens straks uh, links, waar het woordje link ook in zit... <lacht> aan de macht gaat krijgen, dan gaat het natuurlijk helemaal fout in dit land. Ja. En uh, ik denk dat we beter af zijn met hetgeen wat we nu hebben. En ik hoop ook dat ze echt voor de komende twaalf jaar nog... Uh, zullen we aan de macht blijven? Want uh, dat zou alleen maar goed zijn voor Nederland, maar ook voor Europa. Nou ja. ja, goed, met die, met die 75 zetels uh, zullen ze toch ook vaker naar de SGP gaan kijken? En u zegt dat is eigenlijk een goede zaak. Dat is een hele goede zaak, zeg maar. Ja. Een hele goede zaak. En het, is, het had eindelijk nog veel beter geweest, meneer... als uh, destijds toen de partijen tot stand kwamen... dat eigenlijk ook de SGP gelijk mee had gedaan. Dat er gewoon dus een, een, een vier partijen nou, was. Het was in ieder geval wat transparanter geweest. Want nu uh, vervullen ze toch een rol op de achtergrond... Wat, wat een beetje schimmer is, wat we niet weten. Ik heb in ieder geval weinig zicht op stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met Ramonia het weest. Ja, zeg maar. Ja, euh, het is een geschil tussen vrouw en man. En dan zegt de SGP, doe dat alsjeblieft voor God... en blijf het elkaar en ga niet scheiden. Want dat was het geluid van de heer ervoor. Ja. Maar we hebben te maken met eigenlijk de zwakste premier... die Nederland ooit heeft gehad. En daar ligt eigenlijk het gehele probleem. Ja, Daar leek, maar, daar leek het toch in eerste instantie helemaal niet op... want Vriendenveil liep met hem weg. Nou, ik, ik, euh, mevrouw Sab die zegt, nou, het lot ligt van één man. En dat is natuurlijk de, wil, de heer Wilders. Maar die kunnen vertellen... Uh, ...dat uh, nadat er even uh, zeg maar onderhandeld wordt overdag met de drie partijen... ...dat het s'avonds laat waarschijnlijk het CDA ook nog eens keer de heer van Staaij ...van wat vindt u ervan? Mm. Bent u daarmee akkoord of niet? Ja. En dat is eigenlijk wat uh, op dit moment aan de hand is. Ja. En dat vind ik heel erg teleurstellend. Dus u zegt oneens tegen deze stellingen. Het is goed dat de onderhandelingen in het Catshuis doorgaan. Absoluut. Ik bedoel zo snel mogelijk de verkiezingen. Goed. Dan heb je tenminste ballen. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, met Frans Kruis Rotterdam. Frans. Ik, uh, om uur of acht sloeg ik de volkskant op. En uh, in de hoop dat het zou stoppen onmiddellijk. Maar toen ik die volkskant zag met uh, Mark Rutte uh, vol op de schouders bij Wilders. hoofd ging nog net in schuin naar hem toe. Toen, nou, toen wist ik het. Dat is op je knieën gaan. Want hij daar heeft heel Nederland kennis van kunnen nemen. Dat was het. Ja, en dus? Moet hij onderhandelen dus... stoppen? Wat zegt u? Moeten de onderhandelingen stoppen, vindt u? Ja, absoluut. Ik vraag ja. me af wat het dan wordt. Maar dit moet stoppen. Als ik ja. met die man van die SGP hoor, dan, dan, dan breekt het zweet me uit. Goed. Uh, Oneens zegt u tegen de stelling Stam.nl. Goedemiddag. Uh, met Van Dijk en Hengelo. Goedemiddag. Ik, vind dat de, uh, ik ben de eerste bij deze stelling. Uh, omdat ik ook vind dat ze langzamerhand uh, krijgt het idee dat de oppositiepartijen een vrij kort geheugen hebben. Ze hebben, dacht ik, na de afgelopen verkiezingen ruim de kant gehad om een nieuwe regering te vormen. En dat is weer niet gelukt. En dat vind ik wel heel gemakkelijk om alleen maar te blijven roepen van dit moet en dat moet. Maar ze hebben de kans gehad en denken van uh, dat ik er dan erbij moeten zijn en nu gewoon de schouders eronder. Maar ja, goed, maar, maar goed daar, daar verschillen natuurlijk de meningen steeds over. Want die, zeg maar, dat was Paars plussen, wat toen in de maak was, eventueel. Uh, de, zeggen de partijen die afvielen toen, van ja, dat had er best ingezeten. Uh, de VVD, Mark Rutte in persoon, die zei van nee, ik ga toch kijken naar, naar rechts. Dus ja, kun je ja, dat kun ja. je dat aan de oppositie verwijten? Jawel, maar uiteindelijk is de oppositie ook aan, aan Lubbers gevraagd... om toch maar eens te onderzoeken of in deze combinatie een haalbare combinatie was. Ja. En het is toch gebleken er ja. wel te kunnen functioneren. Ja, waarschijnlijk hebben ze dat gedaan toen in de gedachte van... nou, dat zal er toch wel niet uitrollen. En, en dat kwam er uiteindelijk wel uit. Ja, jammer dat. Dat ja. noem ik dan een, een spelletje gespeeld wat ze verloren hebben. Ja, ja nee, en dan, nee, dan hebt u ja. een punt. Uh, ik ga dat zo nog even voorleggen aan Dijsselbloem. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg het maar, mevrouw. Ja, ik wilde zeggen, laat deze... Uh, coalitie alsjeblieft doorgaan. Want anders krijgen we misschien Partij van de Arbeid GroenLinks en D66... en dan krijgen we een Partij van de Arbeid in het bewind... Nou, dat is volgens mij de grootste graaiersclub die er bestaat. En die juffrouw van, die de koendoes zo graag heeft. En dan meneer Pechtelt met zijn kroonjuwelen. Ik denk, dat is helemaal niks. U bent meer voorstander van deze coalitie. Die moeten gewoon de Ja, en ik ben niet zozeer aan de rechtse kant. Want ik heb wel een voorkeur voor de SP. Maar liever deze coalitie, hoe rechts dat ze ook zijn, dan de rest. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Kees Lok. Uit Tim geweldig dat ze weer... ...verder gaan praten met elkaar. Ik vind het ook een behoorlijk huilevol verhaal van meneer Dijsselbloem. Uh, in het vorige kabinet hebben ze het uh, verprutst. Uh, toen wilden ze inderdaad ook niet verder. Uh, en ja, inderdaad bij de laatste onderhandelingen... Uh, ja, ...wilde de PvdA ook bepaalde bezuinigingen niet slikken... ...waardoor er inderdaad geen Paars Plus uh, mm. kabinet kwam. Dus uh, ja, laten we gewoon lekker verder gaan. En uh, dit is gewoon het beste voor het land. Ja. Dank u wel voor het bellen en een goede reis. Zo te horen, onderweg is hij in zijn auto. Uh, ja, verprutst. Daar hebben we Dijsselbloem onlangs ook nog mee geconfronteerd. Hè? Want PvdA zat natuurlijk in een vorig kabinet, uh, meneer Dijsselbloem. En u zei toen ook van ja, maar toen is dat wel gevallen op een hele andere kwestie. Uh, en, en dat is ja. natuurlijk ook zo. Uh, maar toch. Uh, wat die ene meneer zei was natuurlijk wel interessant. U, u was op een gegeven moment wel aan de onderhandelingstafel met Paars Plus. En dat is, is er niet van gekomen. En hij zegt, ja, dan hadden jullie toen beter misschien je best moeten doen. Nou, nog even terug naar het vorige kabinet. Uh, dat is erin geslaagd om na een aantal weken gewoon een crisisaanpak te presenteren. Het ging ook over miljarden. Maar is uiteindelijk gevallen inderdaad op uh, Afghanistan. Um, en bij de uh, poging om te komen tot een uh, paars plus... is uiteindelijk gewoon, heeft Rutte gewoon gezegd... Uh, mijn eerste voorkeur is over rechts omdat, uh, omdat hij meer wilde bezuinigen. En hij zag al aankomen dat dat nee, bedrag enorm zou zijn. Dat zijn eerste voorkeur was over rechts. Omdat hij gewoon veel dichter bij de PV en de CDA staat dan bij de paarse partijen. Dat heeft hij gewoon duidelijk ja, uitgesproken. Ja, maar ook, ook om, om de reden dat hij daar een veel hoger bezuinigingsbedrag mee zou kunnen halen. Nou, we waren in die onderhandelingen, uh, maar wel met een heel ander bezuinigingspakket. Ook al een heel eind op streek. Maar uiteindelijk deed dat er niet meer toe, omdat de VVD ook op andere terreinen, migratie en veiligheid, uh, radicaal overrechts wilde. Uh, en die meerderheid was er, was er. En dat is een groot verschil met de huidige situatie. De meerderheid is er nu niet meer. De PVV heeft die zetel verloren. Daarmee is de, het gekke um, construct wat er is... nog instabieler geworden, nog onzekerder geworden. Dus zelfs als ze er al uitkomen... ik hoor sommige luisteraars zeggen... we willen graag dat ze doorgaan, want dit is goed voor het land. Maar dit drietal is zeer verdeeld over wat goed voor het land is... En dat maakt het natuurlijk zo ingewikkeld. Daarom is het uiteindelijk gewoon een uitstel van executie. Ja, is de oppositie het wel eens over wat de toekomst van het land moet zijn? Ik zie een groot uh, blok uh, in ieder geval het eens zijn over hervorming op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in de zorg. En investeren in onderwijs. Dan heb je vier hoofdclusters te pakken waar een agenda nodig is wat Nederland echt vele jaren verder brengt. En juist op die thema's uh, is het huidige drietal wat in het katshuis zit het totaal oneens. Ja, goed, en als het... ze er al uitkomen, dan zal het dus waarschijnlijk weer de bottebel bezuinigen zijn. Ja. Uh, waar vervolgens geen meerderheid voor is. Maar bijvoorbeeld uh, pensioenen, hè, dat, dat hoor je ook overal. Daar, daar moeten we nu echt iets aan gaan doen. Uh, nou, een van de partijen die nu hoog in de peilingen staat, de SP, die denkt daar heel anders over. Ja, dat klopt. Dan wij, uh, hebben wij een heel ander standpunt dan de SP. Wij denken dat we Nederland ook op dat punt uh, klaar moeten maken voor de toekomst. Dat betekent dat we van mensen vragen om langer door te werken. Dat kan ook. Dat doen we op een zorgvuldige manier. En zo houden we ook onze voorzieningen in stand. Ja, maar ik heb niet het idee dat Roemer uh, in de onderhandeling ineens zal gaan zeggen... Van nou, wij gaan ineens een slag maken van 180 graden. Nou ja, kijk, ook de SP zal gewoon als ze een rol willen vervullen in een volgende regering... Uh, echt een aantal keuzes moest maken voor de toekomst... waardoor Nederland er zowel financieel als economisch... straks beter voor staat. Dat is onvermijdelijk. Ja. Goed, nou, uh, u bent vandaag jarig, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Gefeliciteerd. Ja, het cadeau is dus niet dat de onderhandelingen geknapt zijn. Nee, maar dat is een kwestie van tijd ja Dat gaat dat, gebeuren. ja Nou goed, ja, nou, u hebt misschien voorspellende gaven. We zullen het zien. We moeten ons houden bij de feiten van nu. En dat is dat zij doorpraat in het Katshuis En uh, de, de PvdA de oppositie blijft zitten. Ik dank u voor uw bijdrage aan standpunt.nl. Jeroen Dijsselbloem, vice-fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik kijk nog een keer naar die stelling. Ik zeg er nog maar een keer bij. Die stond vrij laat op onze site. En dat had alles te maken natuurlijk met... Uh, Actuele zaken in Den Haag. Dus uh, als u nou uh, nog vanmiddag even de moeite wil nemen om daarop te stemmen. krijgen we nog een beter beeld misschien. 1588 mensen hebben dat nu gedaan. 57% is het eens met de stelling. 43% oneens. We gaan naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de ja. Dag. Ja, nou ja, net als velen vragen wij ons af. wat is er nou eigenlijk gebeurd de afgelopen 24 jaar? Wat, we... is er nou wat er was er nou voor... gebeurd? Ja. Wie deed nou wat en waarom en hoe zit dat nou? Worden we nou allemaal voor de gek gehouden of niet? Nou ja, in ieder geval. daar gaan we het toch eens even over hebben met Gerard Beverdam. Hij is parlementair journalist voor het Nederlands. Uh, ook aan tafel zit Jim van Bemmel. Met hem praten we over de hoge benzineprijzen. Maar ja, hij is ook van de PVV. Dus hem stellen we die vraag misschien ook wel even. En Stine Jensen, die heeft een boek geschreven over wie wij zijn. Wie ben ik en hoe is mijn identiteit opgebouwd? Nou, dat heeft veel met je werk te maken, maar ook met andere dingen. En hoe stel je dat samen? En hoe is dat in tijden van economische crisis? Want zij zegt, dan heb je eigenlijk niet zoveel meer te kiezen. Dus wie ben je dan nog? Dan nou. ben, je, ben je anders dan dat je normaal bent. Ja, het is heel ingewikkeld hoor. Nou, we gaan daarom luisteren zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige donderdag verder Goedemiddag.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 Een heel Twee uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Er komt geen debat in de Tweede Kamer over de voortgang van de katshuisbesprekingen. In Den Haag is politiek verslaggever Joost Vullings. Inderdaad, geen debat, maar wel reacties voor onze microfoon. Laten we luisteren naar de fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, want die hebben we nog niet gehoord. Nou, ik vind het goed nieuws dat de katsuis onder...